Vijf uur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 I'll see www.zfmzandvoort.nl Geloofd is waar Open je ogen is ZFM Zes punt neger, I'm sure but Do I know what's right Thought I knew But it turns out the other way Ja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 En we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten Hoeven wij al lang niet meer te gissen En de stilte wordt verward met rust Ik moest vuur waarmee je hebt gekust Kunnen wij je tijd nog kuren? Ik wil je weer als ooit begeren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 Ik wil je weer als ooit begeren Maar als de hartstof is geblast Geef me raad, vertel me wat ze doen Zal ik ooit nog dromen Net als